5 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft een gebouw waar ook internationale media zaten gebombardeerd. In het gebouw in Gaza-stad zaten onder meer de kantoren van persbureau AP en nieuwszender Al Jazeera. Zo klonk het op die zender toen het gebouw werd geraakt. Oh, we're de eigenaar van het pand kreeg een uur van tevoren een telefoontje waardoor iedereen veilig weg kon komen. In de hele wereld werden vandaag op verschillende plekken pro-Palestijnse protesten gehouden, ook in Maastricht en Den Haag. Ik vind dat onze Palestijnse broeders wel gesteend kunnen worden, ondanks alles. En zij hebben ook gewoon een stukje recht. Het is gewoon onmenselijk wat er allemaal gebeurt en uh, het kan gewoon echt niet. In het centrum van Amsterdam hebben zo'n 150 mensen gedemonstreerd tegen de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens hen duurt het allemaal te lang. Ruim 25.000 mensen hebben zich aangemeld voor compensatie. Op 1 mei had minder dan de helft van hen de beloofde 30.000 euro binnen. Een dure avond gisteren voor drie meiden van 15 en 16 jaar uit Steenwijk. Het leek ze leuk een filmpje te maken terwijl ze naast de snelweg dansten. De politie vond dat minder leuk en plukte ze van de weg. Alle drie kregen ze een boete van 160 euro. En slecht nieuws voor deze songfestivalartiest. Ja, dit was Raval, de Poolse inzending. Maar hij is er misschien niet bij. Iemand uit de Poolse delegatie is positief getest op corona. En dus moeten ze allemaal, inclusief Raval, in quarantaine. Hij is morgenavond dan ook niet bij de openingsceremonie in Rotterdam. Het weer, er vallen buien, mogelijk met hagel en onweer. Later vanavond klaart het op. Morgen opnieuw buien, tot wordt zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dan Frans van Adrichem en alleen maar liefde. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is er weer ondergedekende vrienden bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met het programma Tot 7 uur, entertainment for you. We gaan lekker verder met Stefan Bloema en Ik Wil Vrij Zijn. Blijf er lekker bij. Luister wat ik zeg, jij bent mijn vrouw, maar blijf. Dumb be en ik wil vrij zijn als de wind. En we gaan lekker verder met Arjon Oostroom. Een lange nacht met jou. En zo dadelijk gaan we natuurlijk ook nog even bellen. Ja. Je hebt het er net al in de voorgaande uur gehoord. Bij Albert-Jan Vos. Ik ken jou al mijn leven lang. En Rob Harms natuurlijk. Nooit Anders voelt hij zijn achtergezet. Wat ik voor je voel. Begrijp je wat ik bedoel? Stel en mijn hoofd is steeds zo'n naam Hoe lang zal dit nog verder gaan? Ik weet dat het ware liefde is Ik voel een verwint en Eén ah, lange nacht met jou Smaak, want Cubido schoot een feile raak. Jij zit in mijn hart en ziel. Ik kus je heel subtiel. Op elke muziek, jouw gezicht. In het donker of het neerlicht. Ik weet dat het ware liefde is. Ik voel de verbintenis. Eén lange I'll believe als onze leraar in Oostenrijk... Arjon Oostroom en een Lange Nacht met jou. En um, ja, we gaan zo bellen natuurlijk met uh, Maria Gozen. Maar die is nog even deze. Dat is, uh, ja, ja, je hoort het al een beetje rumoerig. Uh, Jeffrey Hezen, met, met Brees. Met gees in je leven gaat alles een stukje beter. En van mij alleen. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter...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 mijn wonder Op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder Je bent bijzonder Mijn wereldwonder Een van de twee in ieder geval, ja, de wie we niet alleen laten is Maria. Dag Maria, goedemiddag. Goeiemiddag. Oh, ja, ja, ja, het is nog goedemiddag, <laughs> he. Ja. Hey, hoe is het met je? Uh, nou, met mezelf gaat het wel goed, maar momenteel uh, gaat het niet zo goed met mijn vader. Dat is wel een, uh, ja... Dat is eigenlijk uh, niet zo fijn, ah, maar ja. ja, met mezelf gaat het wel goed. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Nou ja, dat is ook belangrijk, toch? Ja, dat is wel belangrijk. Hé, hey, Maria Gozen. Uh, ja, jij hebt een, een mooi nummer uitgebracht. Joanne. Ja, Joanne, ja. Ja, en uh, wil je waarschijnlijk weten hoe, hoe het is uh, tot dat uh, stand is gekomen, denk ik, of niet? Ja, jij wil uh, jij het vertellen, toch? Ja. <laughs> ja. Nou, ik zou het... Uh, ik zou, het is wel een verhaaltje zitten vast. Ja. <clears throat> um, uh, ik zing nog, ook nog in de band natuurlijk, maar dat wist je al wel. Ja. En uh, nou, ik uh, treed ook op samen met de gitarist en de bassist van de band. Dan zingen we akoestisch. Ja. Dus zo is het met de nieuwe single ook, zeg maar. En uh, ja, dus we hadden 24 december zijn we gevraagd... om dan uh, op te treden voor een, een fan, een vriend van ons. Die, die was heel ernstig ziek. En uh, ze vrouw had mij gebeld of wij uh, voor hem konden optreden. Ja. En ik zeg, nou weet je, dat, dat zou ik heel graag willen doen... En uh, ja, maar toen gewoon ik al terminal ziek was. En ja, gewoon een mooie betoon. Ja, en uh, dat was op kerstavond, dus dat hebben we gedaan. En het was echt een hele mooie, bijzondere, emotionele avond. Het was echt een avond om nooit te vergeten, zeg maar. En ja. Hij vond het echt prachtig. En aan het einde van de avond, toen uh, kwam hij uit zijn stoel en toen kwam hij naar ons toe lopen. En toen zei ik van, weet je, als ik jullie ooit nog ergens mee kan helpen, want Zweef op de Wind heeft hij ook gesponsord. Ja. En eh... Uh... Ja, dat belt iemand aan, dat is echt niet even vervelend. Oké. Okay. Ja, dan neem de tijd hoor. Sorry hoor. Nee, geef niet. Mama is even een het interview middenin, liefde schat. Haha. <laughs> nou, oh, ik heb een interview, ze gaat allemaal naar binnen lopen nu. Is niet handig. Maar sorry daarvoor. Ja, geef niet, het ja, zijn kinderen. mij heel, heel erg af namelijk. Zo en, um... ja, ja je bent er weer. ja ik ben er weer. <laughs> ja. maar in ieder geval uh, ja, dat was zeg maar onze uh, optreden zeg maar want dat was echt een hele indrukwekkende avond. ja. en dat het is net als zij, zeg maar en toen kwam hij naar ons toe en toen vroeg hij dus of hij ons nog kon sponsoren en dat zou hij heel graag willen doen en toen um, dus, want hij heeft ook 27 hij ook gesponsord toen. En uh, toen zei Frank van, uh, dat was de, de gitarist, die zei van, maar weet je, eigenlijk is het wel een, uh, een wens van mij om ooit een keer met Maria een liedje op te nemen. Ja. Nou. En uh, nou, toen zei hij ook van, goh, ga er gelijk achteraan en um, dan krijgen jullie dat van ons. En um, ja, toen, uh, toen heb ik gelijk Martin gebeld en ik zei gezegd van, nou, weet je, ook omdat hij heel erg van de, van de countrymuziek houdt." Ja. Ook. Zeg maar, en, ja, ja. Uh, ja. Toen zei hij: van, uh, Nou, ik ga er gelijk mee bezig, Maria. Dus is je gelijk bezig Gaan met het liedje. En toen is uh, Joën eigenlijk tot stand gekomen. Eigenlijk zo is, ja. is nou, ja. Joën tot stand gekomen. Nou ja, is het in ieder geval op een, op een mooie manier uh, eigenlijk ontstaan. Ja, het is een heel mooi cadeau die we ja. van hem gekregen hebben, ja, in ieder geval. Ja, ja, het, ja inderdaad. Uh, wat je zegt, een, uh, een mooi verhaal aan. Ja, het zit inderdaad in een heel mooi verhaal aan. Het het, dat... En de ene, ene kant is natuurlijk... Ja, het gaat twee kanten op natuurlijk. Maar... Ja. ja, inmiddels is hij zeg maar... Nou, een week of zeven geleden is hij overleden, helaas. Ja. Hij heeft nog wel het liedje kunnen horen. En de clip heeft hij nog gezien. En ik vond het heel mooi. En uh, ja, we hebben gewoon echt een supermooi cadeau van hem gekregen, zeg ja. maar. Dus ja. Ja, dus... Uh, ja, eigenlijk... Uh, ik, ik zou zeggen van, we draaien deze gewoon... Uh, Hey, namens, uh, namens hem? Ja. Toch? En in die woning. Hm. Ja. ja. Ja, echt super mooi cadeau van hem. Dus, uh. Ja. Hey, en uh, ja, je hebt, je hebt uh, nu deze single. Uh, wat wat zijn, de, zijn er al toekomstplannen voor uh, eigenlijk iets nieuws? Ja, nou, eigenlijk was. Uh, de, um, dit liedje was eigenlijk ook niet, niet eens in de planning, natuurlijk. Ja, want eigenlijk was het de bedoeling om. Um, om weer een slager op te nemen. netjes ja. is dus nu ook nooit. En ja, eigenlijk kwam deze, zeg maar, omdat, ja, omdat we dat optreden hadden, kwam die gewoon zo tussendoor. Ja, deze kwam. Uh, ja. Ja, maar deze kreeg je eigenlijk voorrang. Dan, dan was het een slager geweest. En omdat ja. hij zo van de country wilde, zei ik, denk, ja weet je, dus kiezen we voor een moderne country. En ja. Uh, ja, zodoende hebben we voor dit liedje gekozen. En het is natuurlijk ook een super mooi liedje. Maar uh, uh, ja, eigenlijk was het vrunnen om, uh, om volgende liedje weer een slager te doen. Ja, dat is niet getreurd. Die kan natuurlijk altijd nog, hè? Dus dat, ja, ja, ja. Uh, ja, dus nee, maar de bedoeling is, want we zijn bezig met een album, dus we op het album, we hebben nu ongeveer acht liedjes voor het album. Ja. En dan moeten we twaalf, uh, twaalf op opkomen volgens mij. Dus ja, het is altijd ja, rond de twaalf, dertien uh, wat erop staat. Ja, ja. en uh, ja, weet je, het liedje van Vince en mij uh, is eigenlijk niet een liedje uh, wat met het album mee, wat ze uh, was berekend. Maar uh, ja, hij, uh, hij komt wel op het album te staan. Dus hij wordt nog okay. zeg eens maar, extra toevoeging, zeg maar. Van... Ja, zeg maar een soort, uh, soort hij... van bonusstreek. Ja, ja, ja. Zo kun je het eigenlijk zien, ja. Ja. ja. ja. Dus, nee. uh, ja. dus daar zijn we mee bezig. En uh, ja, dus eigenlijk uh, zou ik heel graag nog, uh, nog wel voor de zomer... of uh, aan het einde van het jaar nog een, uh, een single op willen nemen. En dan wordt het waarschijnlijk, ik denk... Ja weet je, het is ook echt wel, als je kijkt naar de radiostations, waar ik al interviews heb gehad, en ja. uh, dat, ik, ik had zelf niet verwacht, zeg maar, dat ik zoveel positieve reacties zou krijgen op het liedje zelf, zeg maar, weet je, Omdat, ja, uh, uh, uh. Ja, weet je in Nederland uh, speelt de country muziek niet, uh, niet zo erg, bijvoorbeeld in Amerika. Nee, nee, nee, dat klopt, dat is, uh, ja, Nederland is daar denk ik een beetje uh, ja, een, een te nuchter land voor. Dus ik dacht van, nou weet je, we kijken gewoon hoe het liedje loopt en we kijken ja. wat de mensen ervan zeggen. Maar ik krijg er echt hele goede reacties op. Of we krijgen een hele goede reactie. Ja, op. Ja, ja. Dus dat is echt wel heel erg, um, ja, voor mij heel bijzonder zeg maar. Dat had ik niet verwacht. Dus dat is wel heel erg, uh, ja, echt heel gaaf. In ieder geval dat we zoveel uh, mooie reacties erop krijgen. En dat de mensen ook sommige raadjes zeggen van: well, Weet je, eigenlijk is dit wel de stijl die echt, dit is wel echt Maria zeg maar. Omdat, ja. ja ja. Mijn uh, stem ook wel heel erg ringt voor de country-muziek. Ja. Uh, ja, dus dat, was, dat, dat zijn wel uh, hele, hele mooie uh, complimenten die je dan krijgt, zeg maar. Ja, dat dus, uh, ja, ja, dus is zo alleen, maar, alleen maar fijn natuurlijk uh, hè, voor jou sowieso ja. om ja. te horen. Um, hè, dat het allemaal ja, toch dat positief, dat positief opgepakt wordt. Ja, dat inderdaad, ja. Dat ja. is ook zo vinden. En... Ja, dus ik ben een beetje in twijfel of het nou weer een slager wordt of dat, eh, uh, het moet sowieso een up tempo nummer zijn, net zoals deze. Ja, ja. ja weet je, voor de volgende, want, um, ja, als het in de zomer is, zeg maar, ja, dan is het dan, uh, wat mooi als je echt een lekker up tempo liedje hebt. Ja, tuurlijk, ja. Dus dat, wat het probleem bij mij ook een beetje is, ik vind gewoon heel veel soorten muziek leuk, want je hebt bijvoorbeeld ook, um, ja, is dat arm. Nee, het is geen RB, denk ik. Maar het is echt een beetje van die lekkere zomerse zwoele muziek. Dat vind ik ook echt erg, toch? Ja. Dus dat zou ik ook zomaar niet zo uit kunnen brengen, bijvoorbeeld. Weet je, dat vind ik ook echt heel erg mooi. Dus ze zijn echt, ja, ik vind gewoon van alle. Je bent gewoon lekker bezig. Als zo zeggen. Ja, lekker bezig met de muziek. En weet je, dat beurpen gewoon ook heel enorm op, zeg maar, valt ook zeg maar tijden zoals nu, zeg maar, weet je, mijn vader gaat gewoon echt niet goed. Dus die ja, waarschijnlijk is hij er binnen nu en uh, twee weken is hij niet meer. Dus dan, uh, voor ons is het best wel een zware tijd. Zeg maar. ja, ja, ja. Dus gewoon echt, nou weet je, echt wel ja. Ja. vijf, zes, zes keer per dag ben ik bij hem, zeg maar, weet je. Dus ja. dat we ja, echt hem heel goed in de gaten kunnen houden. En, uh, want hij eist gewoon nog thuis en we willen ook dat hij thuis sterft, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus um, ja, als familie zijn zeg maar, willen we wel graag um, ja, dat hij hier sterft en gewoon op zijn vertrouwde plekje is, zeg maar. Ja. Nou ja, dat is, dat is inderdaad ook belangrijk. Maar dat, dat, dat zorgt er wel voor, zeg maar. De muziek die helpt mij er weer uit. Ja. Zeg maar je wat ik daarmee bedoel te zeggen? Muziek is, muziek is gewoon zo belangrijk voor mij. Ja. Dat is echt een soort van medicijn. Ja, een uitlaatklep, laten we zo zeggen. Ja. Hé, hey, maar waar kunnen mensen jou volgen? Uh, nou, ik ben actief op uh, Instagram en op Facebook heel erg. Ik moet zeggen, de laatste paar dagen wat minder... omdat ik ja best wel intensief bij mijn vader en mijn moeder thuis ben. Ja. Uh, maar daar ben ik wel intensief. En als mensen mij wel een uh, berichtje willen sturen of wat dan ook... Uh, er staat ook een telefoonnummer eventueel bij uh, voor boekingen. Dus uh, dat zal er dan uh, ook kunnen. Ja, want uh, je had uh, nog geen eigen website, hè? Jawel, die heb ik wel. Dat is www.mariagozen.com. Maar ik zeg er wel. Ik, hij moet echt, kan, zelf kan ik het niet. Ik kijk op Instagram en Facebook kan ik alles zelf. Ja. Maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Ik moet met bepaalde codes zo werken. Dus dan moet ik echt even bij laten werken weer. En uh, ook voor de mensen thuis trouwens. ook. Uh, mijn liedjes staan natuurlijk allemaal op, op Spotify. Ja. En uh, de clips zijn dan op, uh, op YouTube. YouTube. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ik zou zeggen... Ja, we gaan hem uh, lekker aankondigen. Dat is helemaal goed. Ja, dus ik zou zeggen... Uh, Gaan van start. Uh, jij komt nog een aan. Is en ik ga goed. draaien. Goed? Is helemaal goed. Ja, is goed. <laughs> hey, nou, Dan wens ik in ieder geval bij deze kant... Uh, ja, vanaf deze kant natuurlijk heel veel sterkte. Dankjewel, dankjewel. En uh, ja, ik hoop in ieder geval dat het allemaal een beetje uh, ja, jou goed verloopt. Ja, nou weet je, ja, het is gewoon een hele zware tijd. Weet je, mijn ja, ik ben de jongste van de acht, zeg maar. Dus mijn ja. vader is... Uh, ja, dus uh, ik ben zeg maar net 43 geworden, mijn ouders zijn al bijna 70 bijvoorbeeld. Dus uh, ja, mijn vader is al bijna 86. Ja. Dus zoveel mensen zeggen al, van weet je, ja, weet je, je hebt wel een hele mooie leeftijd. Ja, maar het is en het blijft zijn vader. Weet je, het, uh, ik, ik ben zelf uh, pas 43. Ja, ja. Nee, inderdaad. O ongeacht uh, welke leeftijd, ja, dat blijft toch altijd. Ja, nee? het blijft altijd niet fijn in ieder geval. Dus uh, ja. We gaan hem lekker draaien. Is helemaal goed. Nou, ik wil je in ieder geval hartelijk ja. bedanken voor het gezellige interview. En sorry voor de, voor de, dat de dochter binnenkwam. Want de dochter werd <laughs> dat een geeft niks. is een ja. beetje Mijn excuses daarvoor, dat gebeurt normaal namelijk nooit. Nee, maar dat ik kan gebeuren. Altijd dat ik op een kamertje alleen even ben. Dat ik me even goed kan concentreren. Ja. Maar in ieder geval bedankt daarvoor. En ik wil alle luisteraars bedanken voor het luisteren. En dan uh, komt hier onze nieuwe single, Joanne. Hé, hey, mag ik jou hartelijk danken? Dankjewel hè. Hé, hey, en graag tot de ja. volgende keer. Ja, graag tot de volgende keer. Dankjewel. Goed weekend. Zelfs Doei doei. en doei. die die En zaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. je paraplu! Danny Poppinghaus, en jij hoeft niets meer te zeggen. Of nee, ja, Rood Rooidonders. Was iets, eh, iets te snel. Die zwoele zomernachten waren zo fijn. Veel mooier dan een droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer...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 Ik zal het nooit vergeten onder de mooiste sterren. Die zomervloog voorbij, zo vliegensvlug. Als ik mijn ogen sluit, dan wil ik je snel weer terug. naar die eerste avond, dan was je weer bij mij. met mij. Nou, ik heb geen idee, ik niet hoor. Ik, ik, ik weet het niet. En, uh, ja, je hoeft mij niets meer te zeggen. Zoals, uh, zoals ik net al zei, uh, Danny Poppinghouse natuurlijk. Blijf er lekker bij op die 106.9 104.5 kabel, DAB plus 6a en natuurlijk Sivo uh, Kanaal 40 digitaal. Jij hoeft niets meer te zeggen of uit te leggen.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 Het is te laat. Met jouw middans zat, Laat mij nu met rust. Het is te laat. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. had het je zo kunnen zeggen, al bij de eerste deze. Met mij. We gaan lekker naar, uh, ja, Shang Li en Brenna. En girl, wat is je naam? Ik ben jong en lief, girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je drinkt me aan, Baby alsjeblieft, schat je kent me naam. En waar kom ik vandaan? Girl, what it, your Where come you from Want you drag me, baby, I should Go Girl, what is Where come you from then? Want you drag me, baby, I should leave. Sraat je ken my And where come me from then? Daarvan onderaan, baby. Daarom ga ik door dit met de hele. Girl, don't tease me And I seek fault, my please don't leave me Met and panic, save me, watch Mr. Lonely Girl, wat is je naam? Dat is allemaal gezongen door de Sheng Li en Frenna. En natuurlijk hebben we, zoals eerder afgesproken, Leo Noordel aan de telefoon. Leo, een hele goede middag. Dat is mijn naam, ja. Ja, ja. ja. <laughs> hey, hoe is het? Ja, goed jongen. Het ja. gaat allemaal, uh, allemaal naar ons zin. Dus we weten, we weten werkelijk niet wat er gebeurt. Wat de single allemaal doet, links en rechts door het hele land heen. Ja, want het gaat over Laila. Hè? Ja, klopt ja. ja. <laughs> is, is, dat, is dat een bekende van je? Of, uh... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee hoor. Nee, dat, dat nummer heeft Frank van het heeft dat geschreven. Ja. En Manfred Jongenelis heeft daar het uh, argument op gemaakt. En uh, ja, dat, dat, dat, dat hebben we in een vaatje gegoten. Een beetje à la Zij Zij Zij. Jouw blik van John West en uh, Kali van Django. Je, je vindt alles er eigenlijk iets in terug. Ja. En, en daarom is het zo'n aanstekelijk nummer. Ja, ah, lekker. Ja. Dat, ja. De, ja, dit is een, een duidelijk paal eigenlijk ja, toch? Ja, duidelijk kan het niet. <laughs> <laughs> dus we zijn er ontzettend blij mee ja, dat de radio overal oppakt. We zijn natuurlijk overal. Zijn we zijn nieuwe en, en paard van de week. Ja. En noem maar op. En, en we, we weten eigenlijk niet wat er gebeurt. Want er worden natuurlijk al... Elke keer zoveel platen uitgebracht, er komen geloof ik 100, 150 platen per week uit en dan moet je er toch ondertussen uitgepakt worden. Uh, ja, ik weet het. Omdat we er toch een hoop tijd en geld in steken ja. en ja, wij kunnen ons eigenlijk in het land niet laten zien. En dan is het toch wel, uh, ja dan, dan geeft het ons toch wel een boost als de radio hem vol draait natuurlijk. Ja, ja. Dat, die bij de, dat die bij de mensen thuis door de speakers in komt. Ja, nou, daar, daar zitten we de, ja, eigenlijk hiervoor. Hè? Ja, ja. Ach, ja. Met, ik bedoel, daarom zijn we er ook ontzettend blij mee allemaal. En, uh, je moet altijd elkaar een beetje handje helpen en zeker ook ja, in deze barre tijden ja. natuurlijk. ja ja ja ja. ja. ja, de... ja. bij jou ook alles nog gezond gelukkig? ja we zijn gelukkig gezond dus uh, laten we het zo houden. ik heb mijn eerste prik gehad ah. gisteren. Okay. dus uh, ik krijg 19 juni krijg ik weer de, de tweede prik dus. Ah. Ja, dan ben je in, in ieder geval, ja, je blijft oplettend, maar in ieder geval ben je een klein beetje beschermd. Ja, ja want het is, het is geen zekerheid natuurlijk dat je het niet meer krijgt, hè? maar nee, uh, nee. ja, de symptomen die zijn dan uh, heel mild. Ja, klopt, ja. Ja, en uh, nou ja, dat is, dat is in ieder geval een positief uh, uh, ja, vooruitzicht, laten we het zo zeggen. Ja. Dus, en, maar ik hoop dat jij de, de single ook heel erg leuk vindt. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Ik, ik hou wel jij... van een beetje, uh, ja, ja, zeg ja, je, ja, feesten. Jij... Maar ja, Je wordt ook van alles langskomen natuurlijk, dus uh, ja, je moet je ook ja. een keuze maken. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Laat ik het zo zeggen, nou, uh, ja, er komt ook weer een heleboel, dat uh, je Ach. zegt van, nou, een bagger, ja. ja. Ja. Dat is <laughs> zo. Maar ja, ja. weet je, ja, iedereen probeert het natuurlijk. En, uh, ja, ja, tuurlijk. Kijk, tuurlijk. En, uh, wordt hij wel opgepakt. De een wel, de ander niet. Weet je, en, ja. en uh, je zegt het zelf al. Er komen er 150 per week uit. En ik, uh, ja, ik, ik heb er gewoon geen tijd voor om ze alle 150 te luisteren. Nee, natuurlijk niet man. Weet je, en uh, ja. Dat snap ik ook wel. En, en uh, jij weet zelf wel. En kijk, alle platenpluggers, die, uh, die ken je een beetje. Dus je weet zelf wel wat ze... Wat je op de plank hebt belegd ja. En wat de in daar wel helemaal goed is. En wat niet goed is. Nou nee, ja, en, daarom zit er ook een verschil in met, met pluggers inderdaad. Uh, hey, ja, je, je weet al bij welke wel en welke niet. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja zo is het ook. Ja. Maar ik, ik hoop in ieder geval dat die bij de mensen goed ontvangen wordt allemaal. En, ja, jij zit ook bij... Z zijn wij tevreden. Ja, want jij zit ook bij een goede, dus... Ja, ik zit bij Dennis van Scorpromotion ja, ja, natuurlijk. Ja. en uh, ik, ik zit bij Robby Langendorf van 8. Ja. Dus ja dan, ja, dan hoef ik je verder niks meer te vertellen, denk ik. Nee, nee, nee. Voor mij is het duidelijk. En uh, ja, For, voor, voor een hoop mensen denk ik ook. Ja. Maar uh, ja, je zit gewoon bij een goede en je zit veilig. Laat ik het zo zeggen. Yes, zijn, daar houden we het bij. Ja. Hé, hey, joh Ga je nog wat, wat, wat extra's doen uh, de komende periode? Of uh, heb je alles op een laag pietje staan? En, uh... Nee, we, we moeten eerst afwachten tot alles eraf gaat. Hè. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan kunnen we verder gaan, gaan plannen. Ja, want je hebt nog geen uh, zeg maar optredens uh, gepland staan voor uh, de komende zomer of, of net daarna? Ja, ik, ik heb wel allerlei dingen staan met allemaal opties. Ah, oké, okay, ja, dat, ja, dat bedoel ik juist. Dus optioneel. Ja. Ja, dat zijn allemaal opties. Kijk, oh. we moeten gewoon afwachten hoe het ja. gaat. Kijk, en uh, ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Klaar. Ja. Ja, dat, uh, maar dat gaat goed komen. Wel ja. Wel ja, als, als we blijven, blijven prikken, dan uh, komt het allemaal goed, joh. Ja. Toch? Yes. Hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Leo. Oké, okay, luisteraars. Hier is dan de nieuwe single van Leonardel. Laila Laila is haar naam. Hé, hey Leo. Ik zou zeggen, heel goed weekend. Jij ook, Vriend. Dankjewel. En uh, we Kijk, spreken maar. elkaar bij de volgende single. Hey, oei, oei. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Zwarte lange haren en gitaarmuziek. Vrolijkheid en liefde, ik voel de romantiek. Rond de kamper met z'n allen, tot laat in de nacht. Ik weet dat ik straks thuis kom, dat zij op de Heb, waar wij ook maar staan, het reizen is jouw leven, jouw liefde die is groot, mijn gipsy vrouw mijn my tunes En Laila is haar naam. Verzoekblaad afvragen? Ga naar ZFMartisten.nl Was hij dan Safri Duo en de Bongo Song? We gaan naar uh, Jannes. En al mijn liefde zal ik geven. Blijf er lekker bij 106.904.5 op de kabel DHB Plus 6A. En natuurlijk kanaal 40, Digitaal Ziggo.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 We'll <laughs> Ik laten weten dat ik jou nooit zou vergeten, ik neem je hier in mijn armen. die de liefde jou verwarmen. Het mooiste is me overkomen het was de dag dat ik jou zag, de mooiste vrouw uit al mijn dromen, wie jij met die lieve lag. Al mijn liefde zal ik geven. Van me terug. Alle dagen van alle Salie vanje. Verzoekplaat aanvragen ga naar zfmartisten.nl. We zijn er bijna, Insint. We zijn er ook bijna aan het einde van het eerste uur. Zo zeggen tot zo in het tweede uur: blijf er lekker bij.